Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort. Je weet niet wat je Goedemorgen Zandvoort van zaterdag 30 april is weer begonnen. We zitten weer in de Tolweg en naast mij zit Kordraaien, die de jingles en de muziek gemaakt heeft. De redactie is gedaan door G. Rutte en mijn naam is Ben Zonneveld. Wij gaan praten met Siska Klarenberg over het zee-evenement op het strand... Eh, ter hoogte van het Juttersmuseum op eh, zondag 1 mei. Daarna praten we met Ernst Brockmeijer over herdenken en vieren... 5 en 4 mei natuurlijk... En als afsluiter praten wij met Marloes Paap... nieuw raadslid voor een Jong Zandvoort in de Raad. In de tweede uur hopen wij contact te krijgen met Maaike Kappel... over het zinterklaas tournee Verder wordt uh, Zandvoort aangesloten op het gasvezelnet... en Ferri Niers van de firma Glaspoort gaat ons daar wat over vertellen. Sverre Damhof, die is onderweg van uh, Frankrijk naar Nederland... want daar was het WK Jeugdvissen...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 IVN Zuid-Kennemerland. IVN Zuid-Kennemerland gaat ja. uh, morgen een c evenement op het strand houden. En dat begint om 12 uur. Kwart over 12 is de eerste trek. En uh, alles in het uh, Juttersmuseum staat ook ter beschikking. Ja. Dus het wordt weer een, uh, met een beetje mooi weer een hele fijne dag voor jullie. Nou zeker. En er gewoon een dikke trui aan en dan kan je er tegenaan. <laughs> ja, dat kan ook nog. Ja. Uh, Siska, ik wens je heel veel plezier morgen. Okay, en natuurlijk ook heel veel aanloop. Ja, hoop ik ook. En dan uh, uh, misschien kom ik ook nog even kijken. Oké, okay, gezellig. Dankjewel. Bedankt hè, dag. Dan gaan wij uh, luisteren uh, naar een stukje uh, toespraak van koningin Wilhelmina. Uh, Cor, is dat van de, na de oorlog de eerste toespraak? Voor de oorlog. Voor de oorlog nog zelfs. En daarna komt een stukje van Toon Hermans en uh, we gaan luisteren. Nou, Het is, uh, om het even aan te geven, het is de eerste toespraak van koningin Wilhelmina toen zij in Engeland zat. Oké. Okay. Geachte luisteraars, binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Onze vorstin, Hare Majesteit, Koningin Wilhelmina, zal aanstonds tot u spreken. Hiermede wordt ingeleid een geregelde radio-uitzending op dit uur van een Nederlands programma dat onder de auspiciën staat van de Nederlandse regering. Wij hebben deze uitzending Radio Oranje genoemd en onder deze naam zal voortaan ons Nederlands kwartier van Nederlanders voor Nederlanders worden aangekondigd. Geachte luisteraars, Hare Majesteit de Koningin. Het verheugt mij bijzonder dat dankzij de welwillende medewerking van de Engelse autoriteiten dit Nederlandse kwartier ...in de uitzendingen van de Britse radio is ingelast. En ik spreek de hoop uit dat vele landgenoten... ...waar zij zich ook mogen bevinden... ...voortaan getrouwe luisteraars zullen zijn... ...van de vaderlandse gedachten die hen langs deze weg bereiken. En thans is het mij een waar genoegen... Met dit korte woord de eerste te zijn die in dat kwartier tot u spreekt. Ik wek mijn landgenoten in het vaderland en overal waar zij zich bevinden. Op, om, hoe donker en moeilijk de tijden ook zijn, te blijven vertrouwen in de eindoverwinning van onze zaak die niet alleen sterk staat door de kracht van wapenen... maar niet minder door het besef... dat het gaat om onze heiligste goederen. Ik heb gezegd. Soms vallen de muizen de katten aan... En schapen verscheuren de leven, stralende handen beginnen te slaan en teder fluister wordt geschreven. Alleen de kinderen springen touwtje, springen touwtje op het plein. Alleen de kinderen springen touwtje omdat kinderen kinderen zijn. Soms vallen de mensen de mensen aan. Ze verliezen al massen verstand. Steden verbranden en schepen vergaan. Is dus oorlog staat in de krant. Alleen de kinderen springen touwtje, springen touwtje op het plein. Alleen de kinderen springen touwtje, omdat kinderen kinderen zijn. We scheuren de liefde aan stukken en schieten elkaar overhoop In plaats van haar bloemen te plukken is de wereld weer rijp voor de sloop Alleen de kinderen springen touwtje, springen touwtje op het plein Alleen de kinderen springen touwtje, omdat kinderen kinderen zijn het loopt weer opnieuw uit de klauw Het beest diep in ons is er weer Het is weer tijd voor ontredding en rouw En het is al de zoveelste keer Alleen de kinderen springen touwtje Springen touwtje op het plein Alleen de kinderen springen touwtje omdat kinderen kinderen zijn Waarom doen de mensen elkander zo'n pijn Wie kan er een antwoord op geven Zouden er toch van die weerwolven zijn Die van de doden leven Alleen de kinderen Spring het touwtje spring het touwtje op het plein Alleen de kinderen springen touwtje omdat kinderen kinderen zijn En de toespraak van koningin Wilhelmina, de eerste uit Engeland naar Nederland toe. En het liedje van Toon Hermans is de opmaat, want wij gaan praten met Ernst Brok. Goedemorgen. Goedemorgen. Al een beetje bijgekomen? Nou, een klein beetje. Het was wel weer uh, als van ouds, laat het zo maar zeggen. Ja, Cordy is nog steeds aan het bijtrekken, zei hij net tegen me. Het was het. inderdaad als van ouds. Um, heb je dat ook gemerkt, dat mensen er veel meer plezier in hebben... omdat ze het gewoon twee jaar niet hebben mogen doen? Uh, ja, en, en ik denk eigenlijk dat je dat op twee vlakken zag. Uh, ik heb dat vooral gezien bij de kinderspelen, waar heel veel jonge ouders waren. Met... Voor de luisteraars, we hebben ja? het nog even overkomen. Ja, ja excuus. Uh, bij de kinderspelen, waar, waar heel veel uh, jonge ouders waren met jonge kids, die uh, nog nooit hadden meegemaakt. Ja, de eerste ik, uh, keer dan, Zoon of dochter, je hebt van vier of vijf, ja, één en twee was net te jong. En uh, zeker die ouders ook, die zag je echt genieten van het plezier wat, wat al die kinderen hadden. Je zag dat ook natuurlijk op de markt. Heel veel gezelligheid, mensen die het echt weer leuk vonden. Het was, ja, iemand zei tegen mij, het voelde als één grote reunie. Er werd heel veel gepraat gelachen. Mensen kwamen elkaar tegen. En ja, dat is toch mooi als je dat op zo'n dag ziet ja, je gebeuren. Je ziet op zo'n zo dag als afgelopen Koninginendag zijn er inderdaad mensen die je in geen, geen, geen jaren gezien hebt. En dan kom je dan daar weer tegen. En dat geeft ja. een heel goed gevoel. Ja. De markt was uh, dit jaar op het LDC. Is dat goed bevallen? Ja, volgens mij is het heel goed bevallen. We zaten natuurlijk met een heel praktisch probleem... dat de Prinsessenweg uh, na de upgrade uh, er prachtig uitziet... maar voor een markt eigenlijk niet meer geschikt niet met de is. Um, en uiteindelijk zoekende naar wat gaan we doen... Ja, was het LDC de eerste meest logische plek. Is volgens mij ook ooit als marktplein uh, opgericht. Um, het was wel passen en meten. We hebben ook goed overleg gehad met de bewoners... Hè, want het is ook best wel volgens mij een echo bak. Uh, en dus we vonden het ook prettig dat eigenlijk de bewoners zeiden: nou ja, fantastisch gaat doen. Um, en als ik iedereen hoor, dan um, um, misschien spreek ik voor mijn beurt. Uh, maar dan denk ik dat er gewoon een grote kans is dat dat erin blijft. De, de reacties waren goed. Uh, ik ben nog even in het lokaal geweest. Uh, dat was ook leuk. Ja. Uh, een, een passend café bij, uh, bij de markt. Zo zeker, zeker. Dus dat is, uh, is allemaal goed en leuk verlopen. Uh, de burgemeester heeft zelfs ook nog een slotstuk gespeeld bij Van Kessel, zag ik. Klopt, ja. Dus, in, de, in de Haltestraat uh, op het podium. Uh, het was uh, uh, inderdaad, wat jij zegt, een Als van Oudsfeest in de Haltestraat. Dat was loeiend druk. Dus uh, nou, mooi. Ja. En dan uh, aankomende week uh, twee stukken voor uh, de Stichting Nationale, Viering Nationale Feestdagen. Ja, eigenlijk voor twee stichtingen. Er is echt een 4 mei comité.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 Ja, vieren dat we uh, gelukkig in vrijheid in dit mooie land... waar we altijd wat over te mopperen hebben... Ja. maar toch in dit mooie ja. land uh, met elkaar uh, uh, mogen leven. Uh, 4 mei, de, uh, de herdenking. Ja, ik vind doodherdenking altijd zo'n zwaar woord. Ik heb veel meer slachtoffers van de oorlogherdenking. Want ja. we praten natuurlijk niet meer alleen over uh, de, uh, de wereldoorlog. Er wordt nu ook gesproken over bijna alle slachtoffers.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 We zien nou, een paar duizend kilometer van huis elke dag de meest verschrikkelijke dingen voorbij komen. En natuurlijk, die herdenking is echt voor grotendeels gericht op de Nederlanders die gestreden hebben in de Tweede Wereldoorlog in overzeese gebieden. Maar ik denk dat toch ook voor heel veel mensen in hun achterhoofd hebben wat er nu vandaag de dag gebeurt. We hebben altijd de mooie kreet nooit meer. Ja, we zien toch om ons heen helaas dat ondanks dat we dat met z'n allen heel graag willen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 Uh, ja, maar wat, ja, om die aandacht nog wat te vergroten. Goed, dan uh, gaan wij verder in de middag... Uh, uh, is het wat rustiger... dan om zeven uur... in de hervormde kerk. Ja. En wat is daar het programma? Ja, eigenlijk uh, is daar van zeven tot half acht... een herdenkingsbijeenkomst. Uh, dat doen we onder andere met het mannenkoor... een declamatie van Yvonne Bijster... ook weer uh, schooljeugd... Uh, moet ik altijd even spieken... Uh, van de Oranje Nassenschool in dit geval... die aanwezig zijn... Um, en met elkaar wordt dat half uur ja, eigenlijk herdacht, uh, ja. teruggekeken. Um, en, en na die bijeenkomsten uh, vertrekt ook vanaf het kerkplein uh, de stille tocht naar de Linneesstraat, naar het monument. En die vertrekt om half acht. En dan iets voor acht uh, komt de stille tocht aan bij, uh, bij het monument. Um, ook daar zien we dat steeds meer mensen ook, uh, daar al staan. Ja. Dus um, um, ook elk jaar wordt daar de groep iets groter. Dat is ook fijn om te zien. Um, en dan vervolgens bij het monument uh, wordt om 8 uur twee minuten stilte gehouden. Zijn daarna ook een, een aantal korte voordrachten. Uh, en worden bloemen gelegd door verschillende instanties. Oké, okay, dat is dan uh, de herdenking. Uh, iedereen mag de kerk in en mag mee wandelen, toch? Iedereen is uh, welkom. Um, uh, iedereen uh, mag daarbij aanwezig zijn. Graag zelfs. Um, hè, dus um, eigenlijk het hele programma, zowel hm. middags als s avonds is voor iedereen die, uh, die dat wil. Um, um, wat wel altijd fijn is, hè, we hebben, zowel bij, bij, bij beide monumenten... zijn een aantal organisaties die bloemen leggen. Een aantal daarvan zijn al vooraf aangemeld. Ik vind het heel belangrijk om te noemen... dat uh, er s'avonds ook wel echt een, een mooie bijdrage is... van de veteranen Zandvoort. Hè, die hmm. um, echt een prominente plek krijgen. Ook hun uh, uh, bloemlegging doen bij het, bij het monument. Um, en ik denk dat die balans ook mooi is. Hè. Aan de ene kant de veteranen, aan de andere kant...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 Beschikbaar, waar uh, jeugd en jongvolwassenen een rondrit mee kunnen maken. En dat gaat vanaf het Raadhuisplein van negen tot half twee. Uh, dat zijn ook oude voertuigen. Uh, uh, ook helemaal in de, de stijl van de bevrijders. Uh, vind ik altijd wat, wat, ja, het geeft ook wat extra reuring. En misschien ook wel een klein beetje idee. Zoals dat uh, bij de bevrijding geweest is. Mm -hmm. Overal in Nederland waar de Canadees en de Amerikanen naar binnen rolden.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 Zij Mooie zijn dag. natuurlijk verantwoordelijk voor, uh, voor het horecadeel en de podia. Wij doen de activiteiten eromheen, maar daar is een heel goed overleg uh, mee. Oh, ik, ben, uh, ik ben benieuwd. Want ik, ik, ik leg die link omdat uh, jongelui ook nu betrokken worden bij bevrijding. Het dus zou natuurlijk ook heel erg leuk zijn als er in de haltestraat bijvoorbeeld ook iets zou gebeuren. Ja, ja dat, dat is een vraag voor de horeca. Je ziet natuurlijk wel dat heel veel jongeren een deel van de dag ook uitvliegen richting... Uh, andere plaatsen, We houden ze het liefst allemaal in Zandvoort. Maar dat, ja, weet je, dat hoort erbij. Hè? Je hoort ja. één keer in je leven naar bevrijdingspop te zijn geweest. Je hoort ook eigenlijk een keer een Koningsdag. Dat komt uit mijn mond. Een keer in Amsterdam te hebben gekeken. En daarna gewoon de rest van je leven lekker in Zandvoort. Want het is veel te gezellig hier. Nou, dus ik, ik voldoen aan de criteria. Ik ben één keer in Amsterdam geweest. Ik ben één keer bij bevrijdingspop geweest. En dan zijn ze afgevinkt. <laughs> en dan kun je lekker hier op het terras... Uh, Genieten. Ik werd in Amsterdam achterin de rij geschoven. En op een gegeven moment na twee uur schuivelen werd ik hier weer uitgegooid. En dan ben ik gauw naar huis gegaan. <laughs> dus dat, dat doen we niet meer. Hé, hey, uh, andere zaak. Wat ja. is jouw laatste jaar als voorzitter. Het is mijn laatste jaar als voorzitter van uh, de Stichting Viering Nationale Feestdagen. Dus Koningsdag en 5 mei. Ik, dat moet, ik, ik moet er een beetje bij glimlachen. Want dan kijk even naar de, Redding's, <laughs> naar de reddingsbrigade. Ja. <laughs> Daar ben je ook weggegaan. Nee, nee, nee, daar ben ik niet weg. Als woordvoerder ben je daar een keer weggegaan. En ja, daar, toen hebben we in het bestuur gewisseld. Oh, okay. Dat was gewoon een praktische, praktische move. Gaat het nou, dan gaat hier dat ook gebeuren. Nee, dat, in dit geval, wat het is, en we hebben zitten rekenen. Ik, ongeveer 1994 <laughs> ben ik aspirant bestuurslid geworden. Dus, en sinds 1995 heb ik in het bestuur uh, van de stichting gezeten. Waarbij de laatste acht jaar als voorzitter. Dat is 27 jaar. Nou, daarvoor nog een paar jaar echt als vrijwilliger geholpen. Dus ik, ik, ik denk ik net wel net niet de 30 jaar. Hè dan op een bepaald moment is het uh, in die zin mooi geweest... dat uh, ik vind uh, dit soort dagen moeten zich ook blijven ontwikkelen. Uh, uh, en dat betekent dat nou ja, met, met wat nieuw bloed... Um, en straks ook een nieuwe bestuursleden die er hopelijk bij komen... Um, dat je ook op een bepaald moment een organisatie de kans moet geven... om ja. verder te groeien. Um, ik vind nog steeds de dag zelf ontzettend leuk. Maar het kost ook heel veel tijd. Hè, uh, in het voortraject, in het natraject... Uh, Tegenwoordig ook steeds meer met veiligheidsdraaiboeken, vergunningaanvragen. Um, ik zou bijna zeggen, de papierwinkel is, is misschien nog wel groter aan het worden dan de dag zelf. Um, dat is hartstikke leuk, maar als je dat zoveel jaar gedaan hebt. Ja, een moment, um, um, nou ja Wat ik zeg, het hakt er best in. Het heeft impact op je thuissituatie, op je werk. En dat is allemaal niet erg, want dat doe je omdat het heel leuk is. En op een moment komt er een punt dat je zegt: uh, nou ja, het is mooi geweest. En dat was eigenlijk voor mij twee jaar geleden, dacht ik, nou is 25 jaar. Um, ik stop. En toen dacht ik, ja, maar ik ga toch niet stoppen... als we geen echte Koningsdag hebben? Nee. Uh, dus nou, nog een jaar eraan vastgeplakt. En toen vorig jaar weer niet. Toen dacht ik, ja... nu is het echt wel het moment om... Uh, om het uh, te over te dragen. Uh, de nieuwe voorzitter zit er. Ja. Neem aan dat je daar al uh, ruim overleg mee hebt. Ja, nou, het is geen geheim. Het is natuurlijk uh, ook uh, genoemd. Uh, Lana Lemmens uh, uh, wordt de nieuwe voorzitter... Um, heeft ook al een paar jaar als bestuurslid, Of een aantal jaren al uh, draait ze mee als bestuurslid. Nou voor degene die herkennen, een super bevlogen uh, Zandvoortse, uh, niet geheel onbekend met diverse evenementen die uh, georganiseerd worden. Um, um, ook al jaren dus heel erg betrokken bij Koningsdag en 5 mei. Dus uh, ik, met meer dan vol vertrouwen en ook met de rest van de bestuursleden. En dus dan ook een aantal, een deel van het bestuur zit ook al vrij lang in het bestuur. En dus een hoop ervaring. Is er wel. Uh, er komen hopelijk ook wat nieuwe bestuursleden bij... Maar nu, nou ja, die eigenlijk meedraaien meekijken. Dus ik heb het volste vertrouwen dat er ook de komende jaren... Uh, genoeg mooie dingen gebeuren op beide dagen. Ernst, ontzettend bedankt voor het gesprek. Fijn dat je hier in de studio was. Ik wens jou een, uh, ja, een goede uh, laatste 4 en 5 mei. Dankjewel. Dankjewel. Dank je wel. Praatje van een meisje luistert naar de naam van Vries. Echt een Hollands zonverschijning, knap en aarde in dat vlees. Nooit moest zijn iets van verkeering, vrije vond ze ongezond. Maar direct naar de bevrijding ging het van mond tot mond. heet een Canadees. O, oh, wat is dat kindje in de SAS? Freeze heet een Canadees. Samen in de jeep en dan al vindt zij dat Engels wat niet mis is, wil zij dolgraag weten wat een kist is. Trace heeft een Canadees, O, oh, wat is dat kindje in de zas. Een Hollandse, ambitie, haar van trouwen of zoiets. kreeg hij dadelijk ten antwoord niks er wat ik op een fiets. Nu is Reesje aan het studeren. Iedere middag neemt zij les. Want tot nog toe was haar Engels enkel, maar oké okay en yes. Trees heeft een kaart. ze maar een uniform ziet, raakt ze hevig van de wees. Vraagt je ja, haar, weet je wat lief is, zegt ze smachtende. Ach, hoe zal het gaan met Reesje als haar boy uit Canada binnenkort weer zal verdwijnen na zijn home in Ottawa? Rees heeft een Canadees. Oh, wat is dat kindje in de sas. Samen in de jeep en dat vol has. Al vindt zij dat Engels lang niet mis is. Wil zij dolgraag weten wat een kees is? Rees heeft een kana Oh O, wat is dat kindje in de sas? Drie heeft een is samen in de jeep en dat vol gas. Al vindt zij dat ik de niet mis is. Wil zij dolgraat weten wat de kerst is? Drie. Dat was natuurlijk uh, een vrolijk stukje muziek van de Konuiten. Trace heeft een Canadees. En dat uh, was een beetje de uh, opvolger van uh, de Bevrijdingsdag 5 mei volgende week. Uh, omdat dan uh, de viering in Zandvoort is. En we gaan nu uh, praten met Marloes Paap, een nieuw raadslid voor Jong Zandvoort. Marloes, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, wij willen goedemorgen. graag weten wie, ma Hallo, wie Marloes Paap is. Oh. Wie is Marloes Paap? Marloes Paap is uh, 30 jaar, uh, hij heeft uh, tien jaren, bijna tien jaar relatie met Mike. Hij heeft twee kindjes van drie en zeven, uh, woont al een hele leven in Zandvoort, hij heeft Wat? een hele drukke agenda. <laughs> Als je paap heet kan je natuurlijk niet ergens anders wonen. Nee precies, ik gaat nooit meer weg. <laughs> <laughs> uh, je hebt een drukke agenda, zegt je, waar, waarom? <laughs> Uh, ik werk 32 uur. Ik doe een, een hbo-studie. Ik loop stage. Uh, naar twee kleine kinderen. En dan nog de gemeenteraad nu erbij. Uh, dat uh, uh, die gemeenteraad erbij, dat gaat uh, veel tijd kosten. Hè? Dat, uh, dat realiseer je ja. wel. Uh, maar als ja. je dat allemaal weet, hoe, hoe kom je dan toch in die politiek? Dat, uh, dat, omdat je, als je weet dat het veel tijd kost. Nee, je moet je, als je iets wil... Nou, het, het, het, uh, Voordat je erin stapt, weet je ja. dat het druk wordt, denk ik. Zeker, zeker. En dan, uh, maar hoe, hoe kom je er dan toch in? Dat uh, nou ja, dat het extra druk wordt, bedoel je dat? Nee, dat je, uh, je realiseert drukker. dat het druk is en toch ga je de politiek in? Ja, ja. ja alleen maar drukker. Ik hou niet van stilzetten op de bank, dus uh, hoe drukker, hoe beter. Oké. Okay. Um, dus je hebt wel uh, die interesses. En hoe kom je dan bij Jong Zandvoort? Uh, nou ja, ik uh, met, met mijn leeftijd kom ik nog wel eens in de kroeg. <laughs> en uh, ja, mijn vrienden van mij hadden het erover. En ik, had, ik heb ook wel bepaalde meningen. En ja, als je dan wilt wil betekenen, dan moet je ook uh, iets doen om dat te kunnen waarmaken, vind ik. En um. Zodoende kwam ik bij Jerry uit en bij Kim en dan uh, ga je aan de praat. En dan ga je aan de praat. En wat heb je het dan een beetje over? Over uh, hoe ik erin sta, wat mijn meningen zijn en wat hun meningen zijn. Dat ik ook toevallig uh, vrij goed overeen. Ja, en dan, dan word je gevraagd. Ja. En uh, ja, dan hebben jullie een klinkklare overwinning. Hadden jullie dat verwacht? Uh, nou ja, we hadden wel verwacht dat we... Dat we twee zetels zouden winnen, net wat we allemaal hadden gehoord, maar het mm -hmm. niet. En echt winnen winnen, dat was natuurlijk niet uh, helemaal de verwachting. Maakt het, niet, uh, niet, uh, maakt het wel leuk hoor, dat is niet uh, dat we ervan baalden, maar het is... Uh, <laughs> nou, ik heb ja, jullie, jullie, jullie kanonnen <laughs> zien afschieten, dus jullie waren toch wel blij mee. We waren heel blij, ja. Hadden we toch voor de zekerheid maar meegenomen. <laughs> ja, die... Uh... Die overwinning bracht toch een, uh, een nou ja niet verwacht, maar toch een extra zetel eigenlijk? En die is dan voor jou. Ja, ja. onverwacht. Ja. Maar de... Ik heb er zin in. Oké, okay. uh, je, je, hebt... uh, je hebt je eerste raadsvergadering al, uh, al meegemaakt. Hè? Mm -hmm. En uh, er is nog niet zoveel besloten op die vergadering. Maar heb je daar wel een beetje kunnen proeven hoe het, uh, hoe het gaat worden? Nou, nog niet gelijk. Het was natuurlijk een korte uh, raadscommissie en uh, ook niet een lange raadsvergadering. Uh, maar ja, dat uh, gaat de komende week, denk ik wel uitwijzen wat, uh, wat het echte werkwerk -werk inhoudt. Okay. Uh, Jong Zandwoord had een, uh, een, een programma. Um, wat is voor jou uit dat programma het speerpunt? Uh, parkeren. Oh, dat was mijn laatste ja. vraag. <laughs> nee, parkeer is echt wel mijn speerpunt. Ik woon in uh, Oud-Noord, om de hoek bij Center Parks. Ja, dat is gewoon uh, rampzalig bij ons. En uh, het nieuwe parkeerbeleid gaat dat, wat mij, in mijn inzien, gaat dat dat niet beter maken. Ja, dat is, daar wil ik het ook nog even over hebben. Die, uh, het parkeerbeleid was een van uh, de hoofdpunten uit jullie programma. Hè? Uh, mm -hmm. Over uh, auto's die gaan zoeken in het nieuwe beleid. Omdat overal parkeermeters komen, mag je dus overal gaan staan. Uh, als je maar een, uh, in de parkeermeter wat gooit. Ja. Uh, dit is deze week gepubliceerd, dus het hele proces loopt al. Het, sterker nog, het plan is aangenomen. Hoe gaan jullie ja. daar nou mee om? Uh, nou ja, we hebben natuurlijk gesprekken gehad met de, de diverse partijen... en um, iedereen staat er wel open in om gewoon na de zomer een evaluatie te houden. Um, en dan kunnen we natuurlijk wel goed gaan kijken waar het aangepast dient te worden... Maar ja, dan staan inmiddels overal wel parkeermeters. Ja, ja. ja daar konden wij uh, niks meer aan veranderen. Maar hopelijk na de zomer dat we wel iets uh, eraan kunnen doen. Wat ik begreep van jullie programma is dat... Uh, uh, zoals de, de, de, waar nu de bewonersvergunningen zijn, die zouden zo moeten blijven... omdat anders daar echt over, overdruk wordt met zoekend verkeer. Ja. Zou na die evaluatie de kans bestaan dat je dat weer terugdraait? Ik... Uh... Ik hoop het stiekem wel. Maar ja, je moet natuurlijk uh, kijken hoe de rest er ook in staat. Mm -hmm. Ja, allora. dat echt is, dat is, dat is, afwachten de komende maanden, denk ik. En wat is dan het tweede punt wat je graag zou willen veranderen? Uh, het tweede punt wat ik graag zou willen veranderen... Ja, moeten we uh, wat meer bru gaan bruisen in Zandvoort. Uh, Ellen, die hadden onder andere op haar agenda staan... Het uh, ...moet even weer wat levendiger gaan worden. Zeker na twee jaar corona. Kijken waar we dat weer goed kunnen oppakken. Bruisender wordt natuurlijk ook de openbare ruimte bij... dat het er nou allemaal netjes uitziet en dat het goed is onderhouden. Uh, ja, dus die combinatie daarvan... Ja, dan is een, uh... Je moet uh, trots kunnen zijn op Zandvoort. Ja, ja, <laughs> maar nog trotser. De, de, de meeste inwoners die roepen ik ben trots op Zandvoort... en vervolgens zien ze om zich heen wat er allemaal uh, nog moet gebeuren. En dat leggen jullie keurig bloot. Um, ja. als je, jullie zijn met z'n drieën hè, en jullie hebben... Uh, ...natuurlijk een en ander te verdelen. Wat wordt jouw uh, ja. afdeling? Uh, er zijn we nog in overleg... ...maar sowieso het uh, parkeren... ...komt mm -hmm. uh, waarschijnlijk wel op mijn bordje te liggen. Uh, sociaal domein trekt me ook erg aan... ...mede vanwege mijn studie. Ik mm -hmm. uh, doe sociaal juridisch dienstverlener... ...dus dat is vrij breed. Ik hou me dan voornamelijk bezig met schuldenproblematiek. Dus dat ligt ook wel in mijn straatje. Uh, ja, in die richting gaan we een beetje kijken... ...wat er bij iedereen past. Oké, okay, de... De coalitie is gevormd. Hoe gaat het nu met uh, de gesprekken? Wat zeg je? We zijn nog in de onderhandelingsfase. Ja, de, de, de, coalitie, de, de beoogde coalitie die is er. Ja. Nu, nu zijn jullie in onderhandeling over uh, het raadsprogramma. Uh, ja. Loopt dat een beetje? Uh, nee, omdat ik weet, is dat jij die uh, gesprek heeft gehad met de formateur, als het goed is. Nee, die heeft hij deze week. En dan uh, gaat hij gaarne starten. Wie wordt de formateur? Dat weet ik niet. Oké, okay, dan nou, gaan we dat aan <laughs> <laughs> Jerry vragen. Dus uh, deze week, misschien uh... Ik week het wel, maar vraag vragen <laughs> maar aan uh, Jerry. Ik misschien... weet niet of dat al gezegd mag worden, dus vandaar dat ik dat even aan hem laat. Nee, ja, prima. Dat, dat, uh, als het nog niet bekend is, is het niet bekend. En als iemand nee. het kwijt wil, dan horen we dat vanzelf. Ja. Um, dus deze week en volgende week wordt er gesproken uh, met de formateur... en die gaat dan weer praten over het raadsprogramma... met, uh, met alle ja. partijen die in de beoogde coalitie zitten. Uh, heb je een verwachting um, hoe lang dat gaat duren? Uh, nou ja, wat jij ook aangaf uh, uh, bij de commissievergadering... bij de raadsvergadering, dat uh, we voor het zomerreces sowieso klaar willen zijn. Liever eerder, maar de, daarvoor uh, zou beter zijn. Ja, maar... Uh, hoe liever, je dan, maar sowieso daarvoor. Oké, okay, dus ja, dat is een geschatte tijd. Dus beter goed en ja. een week later... als wat minder en een week te vroeg. Precies. Moeten we het wel goed doen. Ja, dat denk ik ook. Ik uh, hoor dat jij er veel zin in hebt. Zeker. Oké, okay, dan uh, wens ik jou heel veel plezier... in jouw komende uh, raadsprogramma. En dan heb ik van kort te horen gekregen... dat ik voor jou een speciaal nummer uh, moet draaien. Oh, en dat is... Uh, Chris oh, Cross Amsterdam... Is. Donnie en nee, Tina ja. Martin. Vanavond ga ik helemaal uit mijn bol. Klopt dat? Nou, veel plezier erbij. <laughs> Oké, okay, hartelijk dank voor het gesprek. En uh, als er wat is, dan ja. spreken we elkaar weer. Dank je wel. Ja, het is gewoon een succes. Tino, Donny en Chris Cross. Vanavond gaan wij Altos helemaal los. Een drankmarathon, paard met dubbele tong. Je weet dat ik voorlopig niet naar Haas kom. Ik heb vier, vijf roodjes in mijn zak. Ik heb de hele nacht op jou gewacht. Ik zet azes aan en een er. Wanneer ik stap in de Uber. Ik haal de mooiste patas uit mijn kast. Ze glimmen net zoals je lacht. Ik pak de bom voor een café. Dus neem je vriendin mee. Eerst nacht. Nog jong komt de zon al op, gaan we allemaal naar de klote. Vanavond ga ik even naar Donbouw, gooi alles vanaf en giep me voor. Wat ik hou van het leven, al moet ik soms ook geven, vanavond. Ik had mijn bol in mijn stony happy. Ik heb flessen in de koelkast, net als janky. Drank heb ik plenty van bier en pellet of drie. Zelf doe ik een paf, net Jean Marie. Consistent, heb ik feest in de tent. space ongeremd. Gek, het rammel land. Jokerron, het croissant, Batterij in mijn hand. En trek als een in de frituur gelat. Zorgen zijn vanmorgen gaan door tot laat. Straks vroeg op, maar vroeg woord bij de daad. Zo kom je boy. Chris, Cross en Tino. Dit is het laatste rondje. Schijk nog een frino. Nacht en... nog jong, komt de zon op, gaan we af Even uit mijn bol, dat was uh, speciaal voor Marloes Paap... want die schijnt een heel leuk nummer te vinden. Dus prima weer gedaan, Cor. Goed uitgezocht. Wij gaan uh, dit eerste uur afsluiten... en we gaan straks in de tweede uur praten met uh, Maaike Kappel... over het toneel. Ferry Niers van Glaspoort gaat ons vertellen... hoe het werkt met het aansluiten uh, op gasvezel. Uh, Zandvoortgaand aan de Glasvezel. Dan is Sverre Damhof onderweg van Frankrijk naar Nederland... dus we gaan kijken waar we hem uh, te pakken krijgen... Hij heeft meegedaan aan het jeugdvissen WK Kustvissen in Frankrijk. Uh, tot zover en tot over een paar minuten in het tweede uur.